Bij de aanslag kwamen drie mensen om het leven en 262 mensen raakten gewond. Bij een klopjacht op de daders kwam de andere broer om het leven. De hele dag is onduidelijk gebleven hoeveel mijnwerkers er zijn omgekomen... bij een explosie van methaangas in een kolenmijn in de buurt van Donetsk. De autoriteiten spreken van zeker 17 doden en 15 gewonden. Persbureau Interfax meldt dat alle 33 mijnwerkers zijn omgekomen. De ratten in New York zijn een groter gevaar voor de volksgezondheid dan tot nu toe werd gedacht. Uit een onderzoek blijkt dat de 2 miljoen ratten in de riolen van New York ook een soort vlooien dragen die de pest kunnen overdragen op mensen. Volgens onderzoekers komt de ziekteverwekkende bacterie nu niet voor bij de vlooien in New York. Het weer nog vannacht droog en temperatuur tussen 0 en 4 graden. Morgen geregeld zon, op de meeste plaatsen droog alleen in het oosten in de middag nog een kleine kans op een bui. Het wordt 8 of 9 graden.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 Terug bij Pistol Radio Show 1063 hierop zien we Zandvoort. Uur 2. En we gaan beginnen met een nieuwe cd van uh, Solidos Alupran. Ja, het is een meneer uit uh, Chibië. Die stuurde mij uh, zijn muziek op. En uh, het was een hele bijzondere mix van natuurgeluiden met klankschalen en wat al niet meer zijnde. En deze cd heet Microcosmos. Ik wens je veel luisterplezier. Quiero decirte, Alvaro Alto, Hombre arquitecto y valiente, fines varón, plata y sangre, alma en flor de siglo. XX. Digo al temor de mi tango que amo en tu arte diferente, lo mismo fazo que un teatro o un espacio que te sueñe. En tu caliente, poesia, las estructuras vivir this humano lo que alienta y procrea y quiere y puede alto ello pe amplio espectro lleno de patria y canceles que se abren a las respectivas donde tu agora.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 Telvis en la frente. mente son ideas de horizontes que no sé Architecto y valiente, diseñador de gaviota.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 Zijn klopjacht op de daders kwam de andere broer om het leven.